Een aantal Duitse voetbalsupporters zijn gewond geraakt bij de Kuip. Dat zegt een woordvoerder van de Duitse voetbalclub Union Berlin. Die club speelde vanavond tegen Feyenoord in Rotterdam. Een paar voetbalsupporters zouden gewond zijn geraakt door politiehonden. Het zou zijn gebeurd toen een groep van zo'n 200 Duitse voetbalfans werd tegengehouden door de politie. Die wilden niet dat ze het stadion ingingen. Waarom dat niet mocht is niet bekend. Voorafgaand was er al veel om de wedstrijd te doen. Gisteren vielen tientallen Feyenoord hooligans de directie aan van de Duitse club, die zaten te eten op een terrasje. De directeur van Feyenoord heeft er geen goed woord voor over. Dus wij nemen hier onwijs afstand van. Je ziet ook een beetje dat ik gewoon ook boos ben en, uh, en dat het enorm frustreert. Uh, doet de stad kwaad, doet de club uh, kwaad. Ja. het is op een gegeven moment zo'n punt bereikt die zegt dat hier en niet verder. Laten we in godsnaam nou eens een keer normaal doen uh, hier met en tegen elkaar. Ja, inmiddels is de wedstrijd in de kuip afgelopen. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van Union Berlin. De helmplicht voor snorfietsers wordt later ingevoerd, heeft het kabinet besloten. Namelijk in januari 2023 in plaats van 1 juli volgend jaar. Volgens demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur hebben de helmproducenten en aanbieders van deelscooters meer tijd nodig om zich voor te bereiden op de maatregel en zijn er niet op tijd genoeg helmen. En als je het Songfestival hebt gezien dit jaar, dan weet je dat het voor Groot-Brittannië nogal een pijnlijke bedoeling was. It's a long show, a disappointing show obviously for the UK. I mean disappointing is pretty mildly. I'm trying to put a positive spin on it. Ja, het liedje van James Newman kreeg maar liefst nul punten. De Britse inzending werd gekozen door een grote platenmaatschappij. Maar dat gaat volgend jaar veranderen. Dan mag het managementbureau van Ellie Goulding, Lana de Rey en Dua Lipa bepalen wie gaat. En die laatste zou volgens Britse media toch wel echt een droomkandidaat zijn.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 2020 alweer, uh, want uh, dit uh, nummer dateert de avond daar uit The Undivined. Nou hoop ik toch echt niet dat ik aan het eind van het uur weer uh, zo aardig aan het uittimen is... dat die uh, klok ineens weer uh, 20 seconden er ineens bij gaat tellen. ik weet niet wat dat is met, uh, met dat apparaat. Ik weet echt niet waar het daar zit. Goed welkom bij het uh, derde uur uh, van deze Alternative dat we straks om uh, tien over half tien. Want het is iets verlaat gaan we praten met Davy Knobel van uh, Lights by the Sea. Want ze hebben een uh, nieuw album, eigenlijk het debuutalbum. Dan kunnen we dat altijd aan hem vragen straks. Uh, dat nummer dat, uh, of dat album dat heet Only Death Makes Icons. Uh, ze komen uit Breda. Ze zijn in mei van dit jaar ook hier in de studio geweest om een akoestische set uh, te spelen. En dan is het bij lange na niet wat je eigenlijk hoort, uh, wat je op het album eigenlijk uh, morgen terug gaat horen. Dat is morgen. Uh, dan zal die weer op verschillende soorten kanalen te krijgen zijn, waaronder Spotify. Noem ze maar op. Um, en dat uh, zal je dan ook uh, merken. Want wij hebben er ook nog uh, wel de nodige aandacht aan uh, besteed. Dat is allemaal voor straks. Maar we hebben natuurlijk uh, nog stevige muziek uh, klaarstaan. Uh, nee, dit komt uit Amsterdam. Wallflower. Drink drink Let's celebrate pretending that. ja. <middly> Lolly and No Way Out komt uit Den Haag en Wallflower hoorde ervoor met Night to Remember en um, bracht de tijd op uh, nou wat is het kwart over negen volgende week komt All My Thoughts uit van Mommy's Tree dat is uh, weer een uh, nieuwe single sinds tijden uh, van uh, deze band uit uh, de buurt van Nijmegen. En uh, moet ik even nadenken. Ik denk uh, dat het al weer bijna twee weken terug is. Dat uh, Marcus en ik uh, ze hebben gezien in de Piers, Want daar speelden ze ook. Want uh, hun materiaal komt van het King Forward Records label. Ja en dan uh, is het uh, wel zaak dat je erbij uh, bent. Maar volgende week komt dan de nieuwe song uit. En het is uh, de bedoeling dat je hem volgende week ook hier gaat horen. Want dan uh, lopen we al vooruit uh, op uh, de officiële release. Want dat is het uh, voordeel als je op een gegeven moment... Uh, een uh, goede um, ja, lijntje hebt lopen daar met uh, de mannen in Volendam. En dit is nog een van de oude songs die ze hebben uitgebracht. De new Song. ...hadden we ook al eens een keer hier in de studio gehad. Dat was Dakota. Dat was toen nog met Lisa Brammer in de geleden... Een tijdje terug hebben ze een, hebben ze een doorstart gemaakt. En dat was Loop. Dat, dat is een jaar geleden. Uh, ineens kwam de Facebookpagina van Dakota ineens tot leven. Zoals het hier staat bij een recensie van een nieuwe plaat. De aanleiding was toen Leave Me There. Uh, en daar bleek ineens een, een nieuwe frontvrouw uh, uh, aangetrokken te zijn. En dat is deze dame die je net hebt uh, kunnen horen... Julia Korthouwer. Dus zij is uh, tegenwoordig uh, degene die... Uh, uh, de vocale voor de, de rekening neemt van Loop. De doorstart dus van Dakota. En dit is de nieuwe single... Fair Enough. Uh, nou heb ik uh, eventjes een beetje opgelopen googelen En ineens zie ik uh, toch... Uh, ergens een verdwaalde YouTube-link... al van fair enough uh, voorbij uh, komen. Maar officieel is hij morgen um, uh, echt uh, te krijgen op uh, de verschillende kanalen. Uh, Loop is dus duidelijk uh, de voortzetting van de quota En we hebben... Um, en dan zet ik even weer de pet van uh, de redacteurschap... van 3 voor 12 Noord-Holland even op. Want uh, daar uh, hebben we al het nodige aandacht aan uh, besteed... Uh, met, uh, door middel van uh, de nodige artikelen over optredens. Het laatste optreden is uh, van uh, deze week uh, geweest... in uh, de Melkweg in Amsterdam. Uh, want ik uh, las veel te snel... Dat, dat ze in Sienetol, Dat was dus niet waar. Dat was deze week in de Melkweg. Werd keurig netjes even door collega Curina Gijs op mijn vingers getikt. Dat dat even alweer achterhaald is. Dus, maar daar hebben ze dus een optreden gedaan met onder meer Queen's Pleasure en Teddy's Hit. Die Teddy's Hit, die hebben we hier ook gedraaid. En Queen's Pleasure, uiteraard ook, maar Queen's Pleasure. De vlucht van die carrière die heeft een enorme vlucht genomen. Want. Ze zijn inmiddels al uh, bij bijvoorbeeld. Galit uh, en Sophie zijn ze al een keer langs geweest. Bij 3FM zijn ze veelvuldig uh, te horen. En dat zal de, waarschijnlijk ook wel voor Teddy's hit. En deze loop ook wel gaan gelden. Moment 3, dat is een ander verhaal. Daar moeten we dus nog een beetje hard aan werken. Om dat we, uh, bij de burelen van 3FM terecht uh, te krijgen. Ja, en als er. Mensen zijn die heel hard werken bij King Forward Records, maar uh, dan ene, dat ene moment uh, ontbreekt. Ja, dan uh, ben ik niet zo te beroerd om daar even uh, de helft van de hand toe te, st te steken. Ik ben geen marketing uh, verlengstuk van uh, King Forward. Laat ik dat even voorop stellen. Dan is, uh, krijg ik uh, weer de nodige van ja, jij bent dan. Maar dat is niet zo. Um, volgende week hebben we weer live muziek. En wie komt er dan? Dat is deze dame. Maar dan wel in een akoestisch jasje, wel te verstaan. Want als we dit uh, in de volle geluid te laten horen, nou, dan weet ik niet of de buren nog blij met ons zijn. Hier is Nevin met haar single Non-Existent Springs. The pathway of endless, the pathway of your brother. met je hele slechte wifi-verbinding ergens in Griekenland nog even vragen hoe het met mijn verjaardag is nou die heb ik wel overleefd maar als je 2200 Facebook-vrienden hebt dan ben je wel een dag bezig om, ze, om die mensen die dan reageren om netjes te zeggen dankjewel of met een duim te voorzien de dame in kwestie die ik hier aanhaal is Mariska Lialing. Ze is gelijk ook de frontvrouw van deze band. Von Vee met Rubbing Makes It Worse, dat is de EP. En Openly Remember, ja, dat is voor mij een van de singles van 2021. Daar maak ik geen geheim van. Daarvoor Non-Existent Springs van Nevin. We gaan er nog proberen eentje te draaien. En dat is gelijk ook meteen een... Dikke primeur, want morgen komt het album Only Death Makes Icons uit van Light by the Sea. In mei van dit jaar hadden we ze hier in de studio en toen speelden ze akoestisch. Want ja, als we ze in de volle bandbezetting laten spelen, ja, dan wordt het een beetje een verhaal van... Oh, als de buren dat maar prettig vinden, want Light by the Sea is toch een redelijk dynamische band... En dat is ook wel te horen. Uh, het is een, uh, ja, wat, wat moet ik eigenlijk zeggen? Uh, ik denk dat je gewoon moet luisteren morgen naar dat album. Wij komen sowieso met een uh, verhaal uh, rondom dat album. Want uh, we hebben dat uh, verhaal eigenlijk al klaar liggen. Dus uh, dat uh, komt morgen online. Misschien wel vrijwel na middernacht. Want het uh, staat in de planning. En een van de tracks die je nog niet gehoord hebt... die ga je nu horen. Dat is Willow Creek van Lights by the Sea. van Light by the Sea. Een van de bands die ik eigenlijk... dit jaar ben gaan omarmen. Want wat dat er gaat... ze zijn van alle markten thuis. Als je straks dat album gaat horen... op bijvoorbeeld Spotify... dan weet je ook wel waarom. En dat er met mijn waarnemingsvermogen... helemaal niks mis mee is... Dat blijkt wel, want uh, diezelfde conjo Vergeer waar ik het uh, eerder in deze uitzending over had... die had hier ook al wat woorden over geschreven. En dat ging over de single die je zo dadelijk hoort na het uh, gesprek... wat ik uh, ga voeren met Davy Knobel. Um, is al dat ik er dus niet uh, ver na zit. En als Conjo uh, Vergeer van INIXL al iets over Light by the Sea uh, wat zegt... ja dan, uh, dan denk ik dat ik wel goed zit. Uh, maar goed, we hebben al uh, Davy aan de telefoon. Want uh, goedenavond Davy. Goedenavond, ja. Ja, want het is niet zomaar. Want ik ben uh, sowieso uh, zijn we blij dat uh, de, het album aanstaan is. Want morgen gaat die ook echt uitkomen. Maar ja, ja ik, uh, ik heb het idee dat jullie uh, flink aan het uitpakken zijn. Want uh, ik zie ook dat er een uh, complete tournee aan vastzit. Ja, dat klopt. Ja. Ja, één, we staan natuurlijk in de startblokken nu. Ja. Zeker in Zandvoort. <laughs> dus wij, uh, wij, staan, wij staan goed in de startblokken voor morgen. En ja. Morgen komt ons debutalbum uit. Only Death Makes Icons. En ja. wat je zegt, we zijn inderdaad uh, met een tournee bezig. Uh, die is uh, vanaf even denken, vorige week vrijdag zijn we daarmee gestart. Mm -hmm. En uh, vanaf morgen gaan we weer door. Hebben we weer een weekend uh, staan en dan gaan we weer lekker live spelen. Want dat mag allemaal weer, hè? Ja, uh, ik hoorde Frank van Gasteren van Kafka uh, vorige week al zeggen in Patronate Café... ...jij mag al wel wat dichterbij komen, want die anderhalve meter maatregel die geldt niet meer. Dus nee? ja, ik, ik bedoel maar. Dus, uh, dus het, het, het, het zou wel het zou kunnen. Dus ik denk bij jullie zal dat niet anders zijn. Even over de over de titel Only Death Make Icons. Uh, als ik dan bijvoorbeeld net dit uh, nummer Willow Creek beluister... en dat staat ook uh, morgen online te lezen op onze eigen website... want uh, die hebben we ook... Uh, zit er een vleugje shadows in, in dit uh, nummer. En is, is dat ook uh, tegelijkertijd de link naar uh, de titel van het album? Uh, dat ik jullie uh, eigenlijk een, een beetje, ja, een soort... Uh, moet ik het zeggen, een hommage aan allerlei ja. figuren in de muziekindustrie uh, en muziekwereld. Dat je daar een, een pet uh, voor aan het afnemen bent. In elk nummer klinkt er wel iets van terug. Is dat een Pre beetje de titel? Precies zo, ja. Het ja? is Only Death Makes Icons. Nou ja, Shadows, uh, er zijn er nog uh, een aantal onder ons. Ja, Hank uh, B. Marvin is en... geloof ik ook, toch? Toch? Of ja. niet? Ja. Mm. Alleen, uh, ja, Only Death Makes Icons. En eigenlijk uh, de volledige titel die we eerst hadden was Only Death Makes Icons. En ja. Only Humans Play ja. God. Dat is eigenlijk een beetje de, de, de, dubbele, de dubbele zin erin. Ja. Alleen ook niet echt mee. Ik zeg ja, dat klopt natuurlijk. Kijk, kijk ons hele album is eigenlijk een soort ritreis mm -hmm. Langs al onze iconen. En dat, heeft niet, dat is niet per se muzikaal. Maar gewoon onze iconen. Je ja, hebt bijvoorbeeld Little Jean, die staat op de plaat. Little Jean, Norma mm -hmm. Jean, uh, Marilyn Monroe. Yeah. Um, uh, Hollywood Vampire doelt op Edward. Een uh, oude filmproducent uit de jaren 50. Die veel met Bella Lagoshi uh, schoot. Mm -hmm. ...die weer bekend is van Dracula en ook weer de link is met Hongarije, hè, met Anna, ja. omdat hij kwam uit Hongarije. Uh, de en Mr. Wonderman is eigenlijk meer een hommage aan, aan alle iconen, de Mr. Wondermans, de wondermannen en ja. vrouwen um, in, die, in die zin uit, uit, uit, ja, uit onze inspiratie ja en die woord in onze muziek ja jullie je noemde net Little Jean en Hollywood Vampire dat zijn precies ook die twee nummers die met wie te binnen schieten die hebben jullie hier akoestisch ook lopen spelen geloof ik ja dat klopt ja die hebben wij gedaan en die hebben wij ook die hebben ook gedaan inderdaad. ja Hollywood Vampire en Little Jean inderdaad. ja want dat stond me nog bij die Hollywood Vampire dat was iets van wat ik zei in die uitzending, dat, uh, dat je dan uh, ja, voor de beroemdheid en dat je dan vervolgens uh, wordt leeggezogen. Zoiets maakte ik ervan. Uh, dat dat, dat, dat haar, ja, ja dat, dat maakte ik ervan. Hè? Want de muziek ja, ja. blijft natuurlijk universeel. Iedereen kan daar uh, zijn of haar betekenis uithalen. Maar dat is het mooie, hè? Ja. Dat is het allermooiste. <laughs> ja. Dat iedereen zijn dingetje eruit kan halen. En als, het, als ze morgen tegen mij zouden zeggen van ja, je maakt punk. Ook oh, prima, joh. <laughs> ja. Mij het uit. Ja. ja, maar uh, het is ook lastig om het... Uh, ja, ik zeg gewoon, het is gewoon een gewone indie van de bovenste plank. Want als je uh, allerlei stijlen... dan ben je gewoon indie. Tenminste, dat vind ik. Maar goed, uh, wie ben ik? Ik ben ook uh, slechts één presentator ergens in zandwoord. Dus... <laughs> Maar um, ja, zij, ja, je, je, je, je vertelde het al, het, de, de inspiratie uh, zit natuurlijk in heel veel uh, dingen, uh, maar uh, jullie zijn ook nog uh, reislustig. Uh, uh, is dat dan ook een vorm van inspiratie op doen en dat je dat later dan toch ook uh, in de muziek uh, verwerkt? Reislustig? Hmm. Nou ja, tenminste ja, nou dat ja. idee had ik, maar goed. Wie? Dat was wel mee hoor, we pendelen eigenlijk een beetje op en neer tussen Hongarije en, uh, en ja. Nederland. Eigenlijk. Oh, nou ja, goed, uh, dat was mijn, uh, dat was maar mijn indruk. Maar goed, uh, uh, oké, okay. ja. ik zeg... Ik snap wel dat je dat zegt inderdaad, ja. Nee, ja. Ja. Ja, maar kijk de, de, de, de inspiratie voor Light by the Sea kwam eigenlijk... ...door onze vakantie in Kroatië. Hmm. Volgens mij hebben we dat volkje ook verteld. Ja, ja, dat zei je. Ja, klopt. Kijk, daar, kwam de, daar kwam de inspiratie vandaan. Kijk, we, zagen, ja. we waren natuurlijk ons... Uh, nou, we waren nog ineens een honom aan het schrijven. Eigenlijk, we waren gewoon... Ik was aan het schrijven, wat hmm. ik dat leuk vond. En Anna, die deed daar wat op. Ja. En op een gegeven moment zaten we in Kroatië. Aan, aan, aan de kust. Die Gili's plaatje hadden we wel, hoor. Ja. En uh, we, we zaten daar. En we waren naar die nummers aan het luisteren. Ja. Ja, hier moeten we wel mee. die gaan we wel mee doen. En toen dacht ik, nou ja, waar zitten wij? Nou, by the sea. Dus zo logisch was het eigenlijk. En uiteindelijk kwamen we op Tesla terecht. Dus zo zagen we, zagen we een vuurtoren. En zei, ja, dan was eigenlijk het Engelse woord ook weer voor een vuurtoren. Yeah. Lighthouse. Yeah. Light by the sea. Dat, dat was, yeah, was hem. The... Ja, so, dat was... Yeah. <laughs> dus, uh, ja, zo kwam ja. Dus ja, er zit wel natuurlijk een, een, een verhaal achter. Ook qua reizen, we, gaan, uh, we mogen... ...mogen we nog niet aankondigen, maar volgend jaar gaan we ook terug naar Kroatië... ...zouden we daar op het eiland waar we eigenlijk de band hebben gevormd... Hè? Ja. ...dus de naam en het project hebben gevormd, gaan we op een festival spelen. Mm -hmm. Dus dat is uh, heel erg tof dat we daar terug naartoe kunnen. Dus uh, ja, en er, zit, er zitten invloeden uit, uit, uit Hongarije, zeker de Ierse volk zit erin, er zit van alles in. Ja, ja nou ja, dat, dat, dat, dat is en ook het. Een... Ja, dat is eigenlijk ook het mooie van, van, uh, van dit album. Er zit, er zit van alles in, je zegt het goed. Ja. Uh, bijvoorbeeld Crimson Sugar, dat is dan weer... Ja, dat is een beetje uh, lijkt wel alsof je gewoon in een, in een of andere discotheek uh, staat uit de jaren zeventig. Zoiets. Ja, dat was de bedoeling ook, ja. Ja, ja dat, dat, dat was zo'n beetje ook uh, de clip... Uh, hè, en dan, dan, dan, dan haal je het er ook wel uit. Dat, dat snap ik wel. Uh, maar goed, uh, ik, ik, uh, uh, ja, er, is, er is veel over te vertellen... Um, Um, ja, uh, er zit ook een toeneen aan vast. Tenminste, daar zijn jullie ook al mee begonnen. Maar um, heb je al een beetje de indruk en peil je al van... Nou, de mensen in het land uh, zitten wel op uh, dit album uh, te wachten. Ik heb wel het idee van wel. Maar goed, wie ben ik? Nou, dat vind ik wel een lastige. Ja? Kijk, um, waar zitten mensen op te wachten? Hè? Daar kan je beginnen. Waar zitten mensen nou eigenlijk op te wachten? En het gros zit natuurlijk te wachten op iets wat in een schoot wordt geworpen, mm. wat dan op een bepaald niveau commerc commercieel is. Mm. Uh, wij trappen daar natuurlijk wel flink tegenin. Mm. In die zin dat we, dat we iets aan het doen zijn, ook qua productie hoe het klinkt. Wat eigenlijk toch wel een, een, een, een greep terug is in de tijd. Mm. Dus uh, we moeten het vanaf dat moment eigenlijk van de kwaliteit van de muziek hebben. En ja, qua productie zit het heel goed, denk ik. Alleen ik denk dat we, we moeten nu zeg maar, het publiek gaan vinden. En we hebben nou gelukkig al wat shows gedaan. En we mogen wat support shows doen. Dus we hebben veel publiek voor ons neus. Ja. En we merken op het moment dat we live spelen dat, dat, die, dat die pakt. Ja. Dat, het, dat het werkt. Ja. En op het moment dat mensen onze cd luisteren, werkt het ook. Ja. Alleen, het is natuurlijk wel moeilijk om, om, om mensen zeg maar, de interesse te laten krijgen. Om de moeite te doen om zich te gaan... Verdiepen in Light by the Sea. Alleen, dat is, dat is, dat is de route die we nemen, weet je. Ja, daar staan we nu eigenlijk aan, aan, aan het begin van. Dus daar gaan we nu mee beginnen. Dus uh, ja, we, zijn, we kunnen er eigenlijk nog niet veel over zeggen. De, de live shows staan ontzettend goed. Het is heel fijn. Het publiek vindt het tof. Uh, mensen kopen ons cd'tje, waarvoor dank. Super fijn. Uh. die moeite ervoor nemen en, en, en een band willen steunen. Dat is heel fijn tegenwoordig. Uh. Dus uh, ja, we staan eigenlijk een beetje aan het begin nog. Ja. Um, even over morgen. Uh, Waar uh, kunnen we dat album vinden? Nou, dat kan je op heel redelijk veel plekken vinden. Je kan het op Spotify vinden. Als je hem wil kopen, kan je naar Bandcamp. Uh, ga... Altijd goed. Nou, naar onze social media. Daar kom je dan allemaal terecht. En uh, eigenlijk alle distributiekanalen, zoals bol.com, et cetera. Je kan hem overal uh, wegkrijgen. En dan wel niet alleen op cd, dan wel stream. Maar uh, over een paar maandjes, hè, er zit veel vertraging op, hebben we ook gewoon hm. hebben we Hebben gewoon een lekkere plaat, zoals het hoort. Duidelijk. Die komt, uh, die komt ook weer, alleen er zit natuurlijk ontzettend veel vertraging op, uh, wat je waarschijnlijk al wel hoort van, Achtig. Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Maar uh, die is een aantocht, die is een aantocht, dus die komt ook langzaam onze kant op. Goed, um, dan gaan we hem uh, draaien, de laatste single van uh, Light by the Sea, Mr. Wonderman. alweer met angst en beven te kijken naar de tijd. Want ja, als dat op een gegeven moment weer zoiets is... dat de tijd straks weer langer is dan het plaatje wat ik instart... dan heb ik een leuk probleem. Death Star Discotheque met collars hoorde je. En daarvoor Mr. Wonderman van Light by the Sea... van Only Death Makes Icons. En de laatste is deze, To Be Free van Roos Meijer. Want in november zal er weer werk van haar verschijnen op een album... En daar zullen we in die periode ook aandacht gaan besteden. To Be Free sluit deze alternatieve film af. Tot volgende week.